Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Criminelen verbergen van hennepkwekerijen. Daardoor worden ze minder vaak opgerold, meldt netbeheerder Stedin... die vooral actief is in de Randstad. Kwekerijen zitten vaker diep weggestopt in bijvoorbeeld kelders. Ook gebruiken telers vaker speciale tenten die beter isoleren. De hitte die van de warmtelampen komt... is daardoor moeilijker te signaleren met warmtecamera's. Volgens Stedin wordt er in wietkwekerijen vaak geknoeid met elektriciteit... waardoor de kans op brand groter is.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 In Nieuwegein is een babylijkje van 6000 jaar oud gevonden. Dat is uniek. Archeologen vinden zelden baby's omdat het kraakbeen meestal vergaat. Er zijn onder meer een schedel, een pijpbeen en een kaak met delen van het gebit aangetroffen. Uniek is ook dat de baby in iemands armen lag. DNA-onderzoek moet uitwijzen of dat de moeder is. Het weer het blijft nagenoeg droog. Tussen de wolken door komt de zon vooral in het midden en het zuiden af en toe tevoorschijn. Het wordt 8 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Later klaart het op en wordt het opnieuw 8 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelake 3 kilometer file 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Spend the summer on you.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 Kan je denken aan een leven in een wereld zonder jou? Jij bent zo bijzonder. Veel in mijn gedachten. Kan niet denken aan een leven in een wereld We zonder jou? zijn samen aan het zoeken jou. naar een klein restaurant. Het liefst achteraf en het liefst Japans. Geef het dus op je hand en kijk je diep in je ogen. Dit moment neemt helemaal niemand door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 en happiness. Nou, plaat uit uh, de jaren tachtig, zo op de zaterdagmiddag. De ZFM, ja, het zonnetje schijnt lekker, uh, jullie zofort. Enige nadeel, Albert-Jan, dat ik mijn scherm hier voor me niet meer kan lezen. <lacht> dus, de volgende plaat, ik heb geen idee wat we gaan draaien, maar ik zie het in ieder geval niet meer. Nee, nou, je kan prima volgen, hoor. Ja, dus ja, zeg ja, ja, ja, ja. ja Oké, okay, dat is goed. Goed, uh, ja, als het dan goed was geweest, dan hadden hier nu Jurjaan en Mark uh, aan tafel gezeten om... Uh,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 A simple touch and it gets We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, feel it I feel it coming, I feel it coming. I feel it coming. I feel, coming. Het blijft gewoon een uh, leuk liedje is van de weekend en dagpark.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 Een vriendelijk woord. Ja, vandaag uh, Burendag in uh, Nieuw-Noord...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 We're Jij hebt uh, jouw tijd, hè, Albert Young, deze? Dit is, dit is uit mijn ja, hoofd. Uh, ja, ja, ja, ja, precies. Dat dacht ik al. Vandaar <laughs> dat ik hem ook draaide. Speciaal voor jou dan even. Eh? bt de Deze is dat ook weer? Guilty Pleasure. Guilty hè? Pleasure, ja. <laughs> ja dat, dat is het inderdaad. <laughs> de single van uh, Lulose en The Lady Love. Hoe gaat het uh, met wielrennen? Nou, ik moet zeggen, in het peloton uh, zijn toch een viertal Nederlandse dames terug te vinden. Met, uh, met om een kleine halve minuut voorsprong uh, nog een uh, kopgroepje van uh, vier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 Uncle Sam does the best he can hear in the Ja, vroeger hadden we dat, hè? Ook hier in Nederland, militaire dienstplicht, Albert Jan. 1978, lichting 4. Ja, dat dacht ik al. <laughs> dat zag ik al aan je gewoon. Joris, status quo en in, in the army, nou...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 Zo is het. En wat doen wij morgen? Uh, dan zitten we hier weer. Oké. Okay. Om uh, twee uur gaan we weer de lucht in. Zo twee op, uh, uur de lucht in. Gaan we de lucht in. Nou, tot morgen en bedankt voor het luisteren. Dag. Zo. Veel oh, plezier vanavond. Oh, oh ja, oké. Topfest. Doe, doei doei. Tjus. Really tjus. Might you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 look out by your seat give the audience a grin enjoy it, it's your last chance of the hour every morning I take a chance it's might not come around but it's me you